Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. De coronasteun houdt vanaf vandaag echt op. Bedrijven die het in coronatijd moeilijk hadden, konden zo'n steunpakket aanvragen. Om zo hun personeel te betalen, de huur af te tikken en te kunnen blijven bestaan. Maar vanaf vandaag gaat de geldkraan dicht. Bij deze toeristische attractie in Rotterdam maken ze zich daar best wel zorgen over. Het is niet zo dat op het moment dat de lockdown voorbij is, dat gelijk alles weer bij het oude is. Dus er zit een heel lang na effect bij ons. Alle stempakketten bij elkaar hebben flink wat gekost. Om de salarissen van personeel door te betalen... kregen bedrijven bijna 22,5 miljard euro overgemaakt. Code geel zit erop. Het was de hele ochtend glad in een groot deel van ons land. Het kan het op sommige plekken nog steeds zijn. Dus Rijkswaterstaat komt met een oproepje. Hou voor de zekerheid een beetje extra afstand van de auto voor je. Sparta heeft twaalf supporters een stadionverbod gegeven. Ze hebben vuurwerk afgestoken, dingen naar het veld gegooid en ruzie gemaakt met fans van de tegenstander. De Rotterdamse club hoopt meer mensen die zich hebben misdragen te herkennen op camerabeelden. En terwijl hier de witte sneeuwvlokken naar beneden vielen, dwarrelden er in Japan ook witte en roze vlokjes naar beneden. De bloesembomen staan in bloei. Die Sakura heb je misschien wel eens voorbij zien komen op je Insta. Deze YouTuber ging ook even op pad. Hallo, everybody, welcome. This is one of the most famous areas to see the Sakura the Cherry Blossoms, which are at 100% bloom. Oh, check it out! Sakura Blas, cherry blossoms, check it out. Twa Twee jaar lang konden Japanners vanwege corona niet met hun vrienden en familie op pad om naar de kerstenbloesem te kijken. Maar dit jaar is het weer gewoon als van En dus wordt er volop gepicnic, gewandeld en er worden natuurlijk heel veel selfies gemaakt. Het weer. De sneeuw is via het zuiden het land uitgetrokken. Het is nu een graad of 4. Je hoeft dus niet meer bang te zijn voor gladheid, hoorde je net al. Vannacht fris het licht, morgen 5 tot 7 graden en best wat zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeer richting Knoop het Komplein... tussen Amsterdam over Amstel en Slotervaart 6 kilometer rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. I'm in your car. You turn on the radio. Say, I don't like it, but you know I'm alive. spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Hey, hey you're thinking I'm for my baby. It don't matter if you're black or white. Ja, black La vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir des trucs hors de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh comme c'est beau le métier de parent. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y a les couches et les odeurs. Y a les vomis, les caca et puis tout le reste.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 Je bent...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 Tjalles ouders, tjalles ouders, tjalles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 106.9 C.F.M C.F.M It's not enough to Can I sound really? can I sound really, the direction that would shine like a lot for you, the perception that would lead to latitude attitude of self-loving and knowing.